8 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Voormalig Rabobank-topman Herman Wijfels ontkent dat hij ooit iets heeft geweten over dopinggebruik binnen de wielerploeg. Volgens Wijfels was de sponsoring van de wielerploeg direct stopgezet als de directie van de Rabobank in 1997 had geweten van het dopinggebruik binnen de ploeg. Wijfels reageert daarmee op de dopingbekentenis van de voormalige kopman van de Rabobank-wielerploeg Michael Bogert. Volgens Wijfels stond dopinggebruik bij een redder gelijk aan ontslag... en bij meer renners op het einde van de sponsoring. En die afspraken waren volgens Wijfels duidelijk. In Syrië houden gewapende opstandelingen een groep van 20 VN-waarnemers vast. Op YouTube is een filmpje verschenen waarop een man staat bij twee witte wagens met VN-opdruk. Hij zegt deel uit te maken van een martelarenbrigade die strijdt tegen het regime van president Assad. In de voertuigen zitten drie mensen met blauwe helmen op en kogelwerende vesten aan. De man op het filmpje zegt dat de VN-medewerkers pas worden vrijgelaten als het regeringsleger zich terugtrekt uit het dorpje Jamla. Het voer voor de koeien van honderden boeren wordt uit voorzorg teruggehaald nadat giftige melk is gevonden. Dat heeft de brancheorganisatie Trustfeed bekendgemaakt. Die organisatie controleert namens tientallen diervoerderbedrijven de veiligheid van de grondstoffen. Eerder deze week bleek dat bij vier bedrijven de kankerverwekkende stof aflatoxine in de melk zat. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft op het wereldkampioenschap... in de RSX-klasse in het Braziliaanse Buzios... een zilveren medaille in de wacht gesleept. De Olympisch kampioen won de afsluitende medal race... maar niet de titel, die ging naar de Brit uh, Nick Dempsey. Het weer, vanavond en vannacht, neemt de bewolking toe... maar het blijft wel overal droog. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen regen en rond de 9 graden. In de dagen daarna meer regen en frisser... tot zelfs rond het vriespunt. En ook de kans op natte sneeuw neemt toe.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 Twee dingen, zei op de nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. En een heel goedenavond. Er is in Egypte een enorme sprinkhanenplaag op dit moment. Het hele land daar wordt kaal gevreten. En we horen zo van insectenprofessor Arnold van Huis... hoe het is om daar middenin te staan in zo'n zo zwerm. Hij kan er namelijk over meepraten. Maar we beginnen in Kenia. Daar zijn ze doodsbang dat de verkiezingen op dezelfde manier nu gaan aflopen als in 2007. Onlusten in Kenia. Aanhangers van oppositieleider Odinga protesteren tegen de uitslag van de verkiezingen van vorige week. Leger en politie hadden het bevel om op iedereen die buiten was te schieten. In de sloppenwijken van Nairobi. Ja, bij deze laatste verkiezingen, in 2007 was dat dus, is het helemaal misgelopen. Bijna 1500 mensen kwamen om het leven. Bij onlusten die dus ontstonden na berichten over fraude. Hier in de studio zit Marije Balt. U, uh, u woonde in die tijd in Kenia, u was toen diplomaat daar. Um, goedenavond om te beginnen. Goedenavond. Afgelopen maandag um, waren die verkiezingen. De, de telling is nog niet afgerond, technische problemen zijn er. Dus het is nog even afwachten. Um, Bent u bang? U bent net terug uit Kenia. Bent u bang dat het daar inderdaad weer gaat mislopen? Nou, ik uh, had tot uh, een paar dagen geleden uh, nog wel vertrouwen in de situatie. Maar eigenlijk is in de afgelopen dag de situatie uh, wat spannender geworden. Omdat het elektronische telsysteem neer is gegaan. En men in, dus is begonnen met handmatig tellen. Hmm. Nou, en dat is precies ook waar het vorige keer is misgegaan. Dus ik krijg een beetje een déjà vu gevoel. Maar dat wil ik niet hebben. Nee, maar het heeft want, u wel. Ja, ik wil het niet hebben omdat het uh, natuurlijk verschrikkelijk... Was zoals we net al hoorden in het radiofragment. Ja, want daar gaan we het zo over hebben hoe dat was. Maar even nu de situatie nu. De, zijn er nog meer van dit soort voortekenen, om het maar even zo te zeggen? Uh, nou, je hebt uh, een aantal uh, voortekenen... waarvan de belangrijkste, denk ik, is dat uh, de stemmers ongeduldig worden. Dat ze graag willen weten wat er gebeurt. Dat ze bang zijn voor fraude... Uh, dat ze ditmaal veel beter voorbereid zijn op de situatie... in die zin dat ze ook veelal wapens in huis hebben. En waar moet ik dan aan denken? Nou, dat zijn uh, voornamelijk uh, machetes. Uh, of panga's, panga's, noem je ze in, uh, in Kenia. En uh, voor mij was ook een veegteken dat ze te mij, tegen mij zeiden... van uh, bij, de, bij de nakkelmat, de plaatselijke uh, uh, winkels, uh, zijn ze vrijwel uitverkocht. Oh, dat is nu aan de hand. Ze zijn nu uitverkocht. Ja, dat was al een aantal weken geleden zo. En, en dat voor mij is een heel veeg teken. Want, dat want was toen dat ook toen ook gezien. inderdaad, in 2007 ook het geval? Ja, want ik uh, was een week voor die verkiezingen in Kisumu. Toen in 2007? Ja. ja. Kisumu is een van de gebieden waar men het meest gefrustreerd is... over het feit dat uh, er uh, twee uh, etnische groepen al 40 jaar aan de macht zijn, 50 jaar... En uh, in Kisumu uh, liepen ze allemaal rond met van die kapmessen. En toen zei ik tegen mijn collega, die daar vandaan komt, een Luo, die, uh, die zei van, oh ja, maar dat is om uh, een suikerriet te kappen. En toen ging hij heel hard lachen. Maar dat, was nu, dat is nu geen grap meer. Nee. En toen nam u het niet serieus, dacht u, nou ja... Nou ja, kijk, euh, ik was toen politiek medewerker. Ik had wel uh, redelijk veel dingen door. Maar uh, uh, er was al zo lang geen geweld in Kenia geweest... dat men ook, hè, toen ik naar Kenia ging, toen zeiden ze ook tegen mij... Kenia, dat is Afrika voor beginners. Daar ga je een hele rustige <lacht> tijd hebben. Ja, dus maar... uh, maak je geen zorgen. Dus in die zin ben je dan niet dus. in een crisismodus. Nee, nee. Want uh, die groepen die, groep, hè, die mm. uiteindelijk toen met elkaar slaas raakten. 1500 doden in de tijd. Mm -hmm. Hoe leven die nu samen? Hoe staat het land daar nu voor als het daarom gaat? Ja, er um, uh, dus zijn een aantal goede maatregelen genomen. Namelijk dat ze een grondwet hebben aangenomen waarin een aantal dingen geregeld zijn. Maar bijvoorbeeld niet een belangrijke oorzaak land. En land is in Afrika een groot issue. Eh, zeker tussen groepen in de Riftvallei. En uh, daar ben ik ook heen gegaan, uh, veel heen gegaan. Daar uh, hebben ze nog steeds constant ruzie over van wie het land is... En uh, dat, dat is een van de belangrijkste oorzaken geweest voor, de, voor, de, voor het conflict. Ja. en het is meegenomen. Maar, leven, maar, maar leven er ook nog een heleboel gewoon met elkaar in wijken? Gaat dat mm -hmm. goed? Nou ja, dat, uh, dat is dus een uh, ontwikkeling van de laatste tijd die uh, mij niet vrolijk stemt. En dat is dat in sloppenwijken zoals Kibera, Mathare, uh, in, in Nairobi heb ik gezien dat. Uh, etnische groepen uh, gesegregeerd zijn. Dus dat ze bij elkaar gaan zitten, omdat ze bang zijn voor de ander. Ja, Ze zitten dus niet meer door elkaar, maar ze zijn bij elkaar getrokken, de verschillende stammen. Precies, het was eerder een, uh, een mozaïek, en uh, zo, dat is ook echt uh, uh, het Kenia uh, dat ik ken, omdat dat uh, etnisch heel divers is. Ja. Het kan bijna niet anders, maar nu zijn ze allemaal, zeg maar, uh, op hun fort getrokken, ja. en dat is uh, wel een beetje... Slecht teken, uh, zegt u. Ja, dat is wel een slecht teken. Ja, want in die sloppenwijken is het toen vooral ook na de verkiezingen... dus hè, toen het pas bekend werd wie de winnaar was... toen is het misgegaan, hè? Niet, uh, niet ja. tijdens de verkiezingen. Omdat er zoveel mensen het niet eens waren ja. met wie de winnaar was. Omdat ja. er uh, dus waarschijnlijk fraude is gepleegd. Ja. Maar niemand kan daar het echte bewijs voor geven. Nog grijpen. steeds niet? Um, het wordt, ja... Uh, er is toen een verkiezingswaarnemerscommissie uh, uh, geweest... en die heeft heel veel bewijzen. Uh, alleen uh, is het moeilijk om dat uh, formeel uh, er doorheen ja. te krijgen. Er zijn zoveel belangen meegemoeid. Er gaat zoveel geld in om. Uh, de politiek is in Kenia dé manier om je te verrijken. Ja. Dus de, dat wordt van alle kanten tegengehouden. Maar goed, de opponent toen is nu in ieder geval een van de kandidaten... Ja, en uh, in der tijd, toen het dus misging, uh, terwijl ze dachten, nou, Africa Light, toen zat u daar als, ja. als diplomaat. Um, Hoe was dat? Ik bedoel, was dat heel eng? Waar was u? Ja, um, ik was op verkiezingsdag overal aan het waarnemen, ook in de sloppenwijken waar je altijd moet opletten, maar... Um, uh, in de dagen daarna dachten we van, van goh, uh, we gaan lekker naar de kust om nieuwjaar te vieren. Maar dat uh, zat er dus niet in. Wat gebeurde er? Het ging, uh, op een gegeven moment kregen we helemaal geen nieuws meer. Eigenlijk de fase waarin we nu zijn, helemaal geen nieuws meer. Iedereen houdt zich stil. Stilte voor de storm. Uh, wie weet. Uh, ik hoop het niet. Nee. Uh, maar de, de, uh, op een gegeven moment werd gewoon president uh, Kibaki geïnaugureerd. Toen hadden we allemaal zoiets van, in godsnaam, uh, hoe kan dit zo snel? En toen ging het helemaal los. En wat is losgaan? Uh, los is dat er uh, uh, hele bendes op straat gingen, al moordend. En uh, je kon je daar niet meer begeven. Maar zag u dat letterlijk? Uh, nou, ik, ik, ik heb mij. Uh, uh, de enige keer dat ik het heb gezien is toen we probeerden uh, om uh, wat, wat voedsel uh, binnen te halen, omdat uh, iedereen moest uh, hamsteren. Uh, toen heb ik gezien op Nagong Road, dat is uh, dicht bij die supermarkt, dat daar zo'n massa aankwam lopen. En toen moesten we echt wegscheuren. Oeh, ja, maar ja, dat. Uh, dat uh, uh, ja. Kijk, er zijn sowieso veel, veel massa's. Er zijn heel veel jongeren in Kenia, heel veel werkloze jongens... en die voor weinig geld laten zich omkopen om het een en ander te doen. Mm -hmm. Maar moest u zich echt terugtrekken in, in de ambassade? Of hoe ging dat dan? Ja, euh, nou, wij, wij zaten in een redelijk... Redelijk veilige buurt, als je het uh -huh. zo kan zeggen. Degene die echt een groot probleem hadden... waren de Nederlandse bloemenboeren die in, uh, Naiv rond Naivasha zaten. Die uh, zijn echt ook aangevallen. En die moesten geëvacueerd worden. Dus dat was een, daar, dat was een groot probleem. En heeft u die ook gesproken? Ja, ja, ja, ja. En die heb ik laatst nog gesproken. En hoe ze zich hierop voorbereiden. Nou, die hebben eh, enorme voorzorgsmaatregelen. Ja, wat hebben ze, wat hebben ze gedaan? Nou, um, ze hadden destijds uh, voornamelijk uh, uh, uh, mensen in dienst vanuit West-Kenia. En niet mensen van het omliggende dorp. En die waren daar dus heel kwaad over. En ook dat ze niet lokaal hun, hun spullen kochten, maar elders. Dus uh, ze hebben allerlei maatregelen genomen... om de lokale mensen aan boord te krijgen. Zodat als er problemen zijn, dat ze dan wel... Ja, ja. Dat die sentimenten dat zij het niet goed deden... hoe zij omgingen met die verschillende stammen... dat dat in elk geval weg was? Ja. Ja, ja. ja, dus ze nemen nu voedsel juist wel of zo uit die regio. Ja, ze zijn gewoon, ze uh, ze ik, ik noem dat conflictsensitief bezig. Dat ze, <laughs> dat ze weten dat ze in een hele fragile omgeving opereren. En dat is puur uh, om je eigen assets te beschermen. Ja. En u zelf, want u had in de tijd een heel klein kind nog, die is inmiddels ja. uh, ouder inmiddels. Uh, die was twee of zo. Ja. Hoe, ja, hoe, wat, wat, wat beangstigend om in zo'n land te zijn met een kind van twee jaar. Ja, ja dat was op dat moment wel, uh, wel eng. Omdat wij uh, we zaten natuurlijk op een compound met een hek, maar er is ook wel eens iemand overheen geklommen. Ja, als er echt. echt een wilde massa met he, machetes... Dan doe je niks. Nee. En onze, onze bewaker John die kwam op, uh, ik geloof de derde dag, volledig gehavend compound op. En die was dus gewoon bijna gegrepen in die sloppenwijk Kibera. Eh, die had geen huis meer, was allemaal platgebrand. Had ook zijn uniform niet meer. En hij, hij moest bij ons in het uh, uh, logeervertrek komen wonen. Dat was echt. En dat is, dat is de, de bewaker die altijd met mijn zoontje speelde. Dus het was wel, het was het wel kwam heel dichtbij. het kwam heel dichtbij. Ja. Ja. En, en kende u trouwens mensen van die 1500 doden die er uiteindelijk gevallen zijn? Nou ja, uh, via collega's die daar overigens helemaal niet veel over wilden praten... Uh, weet ik wel dat er familieleden zijn omgekomen... en dat die uh, collega's daar volledig van... maar ja. zelf ken ik ze niet, ik ken wel veel mensen die dood zijn gegaan in Kenia... maar aan uh, andere oorzaken zoals uh, Ziektes? Nou, ziektes, uh, aids, uh, ja. een brand in de supermarkt waar een vriendin is omgekomen. Dat is echt verschrikkelijk ja. daar. Ja. Brand in de supermarkt? Nou, de, de, de, dat is weer die nakkelmatte. Daar, um, daar brak brand uit. Maar uh, ze wilden op een of andere manier het management hun reputatie beschermen. Toen hebben ze alle deuren op slot gegaan, gedaan. Toen dus zaten de meeste mensen vast. Nou ja. Die zijn dus levend verbrand. Nou ja, dat soort dingen. Uh, ja. Dat, dat, uh, dat gebeurt wel meer. Ja. En, dat, en uh, als je het niet echt hoort, dan denk je van, oh, nou ja. ja. Kenia valt wel mee, maar dat valt nee, helemaal niet mee. Nee, het is gewoon... Uh... Nu bent u inmiddels weg weer uit Afrika, weer uh -huh. terug in Nederland. Uh, en u geeft adviezen. Heeft u iets gedaan met de dingen die u daar geleerd heeft? Ja, wel degelijk. Uh, ik heb uh, dus elf jaar als diplomaat gewerkt. En ik heb uh, heel bewust ontslag genomen bij Buitenlandse Zaken, omdat ik uh, vond dat conflictpreventie zo urgent was... dat ik dat niet via mijn ambtenaren zijn kon, uh, kon doen. Maar dus hoewel? Toen, nou, ik ben een adviesbureau begonnen... Uh, waarmee ik uh, uh, adviezen geef aan organisaties en bedrijven... die in al die landen in Afrika, die zeg maar onder de Sahara liggen... van, van Mali tot uh, uh, Congo, uh, Kenia, Somalië... Ja. Die adviseer ik. Goed. Nou, en even afwachten hè, hoe het afloopt in Kenia. Het beste ervan hopen. Ja, zeker. Ik, uh, ik sprak met Marije Balt, oud-diplomatus, die daar uh, woonachtig was in Kenia... bij de laatste verkiezingen in 2007. En naast haar zit uh, Arnold van Huis. U bent uh, insectenprofessor. We gaan het zo hebben over een insectenplaag. Oftewel een springhanenplaag in, uh, in Egypte. Maar u heeft ook in Niger gezeten. Uh, kent u die toestanden? Want daar is, dat is ook niet een land waar het allemaal altijd even goed gaat... Nou, in Niger heb ik het niet zozeer meegemaakt. Hoewel in het land daarnaast, boekje naar Faso ook wel eens uh, problemen waren. Ja. Maar ik heb ook vijf jaar in Nicaragua gewoond. En ik ben drie maanden voor de revolutie vertrokken. Dus ik, uh, ik heb wel het een en ander meegemaakt daar. En uh, wat dan? Nou, dat waren elke nacht mitrailleurgevechten. De Sandinisten waren s'nachts uh, de baas. En overdag uh, de Somocisten, Dus ja, dat was heel heftig. Ja, want hè? hoe is dat om daar aan terug te denken... Uh, nou, als je er middenin zit, dan heb je minder... Ik bedoel, we werden continu ook vanuit Nederland gebeld... van zijn jullie nog wel veilig. Uh, maar ja, als je er middenin zit, merk je dat veel minder. Uh, dus dan raak je er toch op een of andere manier een beetje aan gewend. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, dit zijn de gewone, de veldspringhanen. En u moet zich voorstellen, 30 miljoen van hun grote broers, de woestijnspringhanen. En die klinken zo als ze met z'n allen langs vliegen. Ja, Deze jongens luisteren uh, op dit moment Egypte en zouden nu op weg zijn naar Israël. En onderweg vreten ze werkelijk alles kaal wat ze tegenkomen. Het zijn uh, bijbelse taferelen, lijkt het wel. Mijn, uh, mijn gast die ik net al voorstelde, Arnold van Huis, is uh, professor. Uh, insectenprofessor, zeg ik maar eens eventjes. Uh, entomoloog eigenlijk, hè? Ja, ja. U weet alles over sprinkhaanen en ook hoe ze, hoe ze smaken. Um, hoort u het eigenlijk, het verschil tussen de ene sprinkhaan en de andere? Ja, wel, weliswaar zijn er 30 miljoen bij elkaar, maar toch? Uh, nee, dat, dat lijkt me heel erg lastig. Dat hoort u uh, niet? Nee, dat, uh, ze maken wel een klein beetje geluid. Maar dat, uh, dat is meer, laten we zeggen, als ze zich bewegen... dan hoor je natuurlijk die, ja. die vleugelslaf die beesten. Uh. In Egypte is er nu een plaag. U heeft wel eens in zo'n plaag gestaan, hè? Uh, Kunt u mij zeggen hoe dat is? Nou ja, het, zijn, uh, het hangt er een beetje vanaf hoe groot zo'n zwerm is. Maar die zwermen zijn. Ja, een paar vierkante kilometer is een kleine zwerm. En dan wordt de, de zon wordt echt verduisterd uh, daardoor. Het hangt er ook een beetje vanaf of ze echt over de grond heen gaan. of dat ze heel hoog uh, in de lucht uh, zich bewegen. In mijn geval gingen ze vrij hoog over. Uh, maar uh, ze kunnen ook bijvoorbeeld als een soort tank. Kunnen ze over het land heen gaan? Dat wil zeggen, de voorste die dalen neer en de achterste die stijgen weer op. Dus dat gaat als een rollend iets gaat dat over het gewas heen. En ja, ze vreten inderdaad alle kaal. En uh, ruikt het naar iets als je midden in zo'n zwerm? Weliswaar was het bij u hoog boven u? Hoe ver boven u? Echt ver boven u? Ja, ik denk er wel een paar honderd meter. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus dat was mm -hmm. relatief rustig wat dat betreft. Maar. Uh, Ruikt het, weet u dat, van collega's bijvoorbeeld? Die daar wel echt in hebben? Nee, zijn? het ruiken dat uh, durf ik niet zozeer uh, te zeggen. Nee, maar kan maar... je nog ademhalen als er, als er al die beesten om je heen zitten? Nou, als ze echt uh, volledig om je heen zitten... dan sla je ze wel van je af. Want uh, daar heb je ook allerlei filmpjes van. Dat zie je dan dat mensen die dingen gewoon van zich af uh, slaan. Ik heb ook wel eens over een weg gereden... waar uh, men dus met uh, pesticiden gespoten had. En het was gewoon een, een centimeter dikke laag van, uh, van springhanen over de weg. Ja. Ja, en hoe lang duurde het in uw geval voordat ze dan allemaal voorbij waren? Uh, nou, in dit geval uh, ging dat redelijk snel. Want uh, over het algemeen gaan ze dus gewoon met de uh, heersende windrichting uh, mee. Mm -hmm. En uh, ja, dit was, uh, ik dacht ongeveer een kwartier. Ja, ja. Goh, sensationeel denk ik, hè? Het is heel sensationeel, ja. En zeker, en zeker voor u, denk ja, ik dan. Ja, zeker als je ziet wat ze dan achterlaten. Dat, uh, dat zijn alleen wel de nerven van, uh, van bijvoorbeeld de gierstgewassen. Uh, ja, ja, Want dat vroeg ik me nog af, ze gaan over, hè, dat zegt u, de, de gewassen die vreten ze met z'n allen gewoon op in een paar minuten. Uh, als ze nou door een stad komen, of gebeurt dat niet? Nou, dat trekken ze overheen. Uh, ja. ze, ze dalen dus echt neer op die uh, gebieden die, uh, uh, die groen zijn. Dat zien ze vanuit de lucht. Dat zien ze vanuit de lucht. Ja. En we moeten niet vergeten dat ze eigenlijk altijd, alleen eigenlijk in het woestijngebied uh, voorkomen... Tenzij ze echt een plaag gaan vormen. En dan wordt het, uh, wat we dan noemen, uh, het, het invasiegebied. Wordt dan stukken groter. Dan kunnen ze bijvoorbeeld ook uh, Spanje bereiken. Ja, want hoe ontstaat eigenlijk zo'n plaag? Ik bedoel, je hoort het eens in zoveel zoveel tijd. Hoe ontstaat dat? Eigenlijk gunstige uh, weersomstandigheden. En dan met name na regenval. Uh, en één zo'n sprinkhaan die kan 300 tot 400 eieren leggen. En, zo, Ja. Uh, per... Nou, per vrouwtje. Uh, per, dus maar dat, per dat, jaar of per... Nee, dat gaat in één in of twee maanden. Oh werkelijk? Zoveel? Dat gaat heel snel. En dat ja. kunnen allemaal echt volwassen springkanen ja, worden? Ja, maar eigenlijk gaat er altijd zo'n beetje 99 procent dood. Uh, maar als er maar 95 doodgaat... dan ja. krijg je al een vermenigvuldigingsfactor van 10 of van 16... Uh, en er zijn gevallen bekend dat het gewoon uh, met de factor 100 toeneemt. Dus ja, als je dan twee, drie generaties op één plaats krijgt... Dat wat, wat wel, mogelijk ja. is, dan gaat het dus enorm snel. Ja. Dan uh, gaan ze explosief zich vermeerderen. Want in principe uh, kan het dus ieder jaar ontstaan eigenlijk... Uh, niet helemaal. Uh, want het duurt even voordat die beesten van solitaire greger worden. Het wordt Leg gewoon, even uit, tot, wat bedoelt u? Ja, solitair. dat is eigenlijk zoals ze uh, normaal voorkomen. In hun eentje leven ze In hun eigenlijk. eentje leven ze gewoon in de woestijn. Ze leven helemaal niet met elkaar? Ze leven totaal niet met elkaar. Maar uh, als je dus bijvoorbeeld bij de Rode Zee... want de Rode Zee is echt uh, een, een, wat wij noemen een gebied van gregarisatie. Dus dat wil zeggen... die En gregarisatie die, wil zeggen? Nou ja, ze, uh, gregarisatie wil dat ze zich uh, bij elkaar ja, gaan okay, voegen. Dat ze, ja, okay. En dat, dat is omdat ze die Rode Zee niet oversteken. Dus ze blijven daarvoor steken. Ja. En dan uh, worden ze gegroepeerd, ze komen dicht bij elkaar... En dan eigenlijk, omdat ze dicht bij elkaar zitten... krijg je bepaalde neurale en biochemische effecten... waardoor die dingen totaal veranderen. Ze worden van kleur anders. Die dieren hun, worden anders. Hun vorm wordt anders, hun gedrag wordt anders. Doordat ze bij elkaar zijn? Ja, doordat ze bij elkaar. De eh, omstandigheden zitten. maken dat ze bij elkaar komen... Ja. En daardoor, doordat ze bij elkaar... Wat gebeurt er dan? Hoe gebeurt dat dan dat nou, ze opeens anders een worden? een van de dingen die men op een gegeven moment heeft geprobeerd... men heeft gewoon met een penseeltje... heeft men op het dijbeen van, van de springhaan... heeft men gevreven. Ja, u zegt wel dijbeen, hè? Dat vind ik dan wel weer <laughs> ja, mooi. Ja. Maar goed, op die manier uh, werden die dingen ook GGR. Dus uh, ze, ze lopen elkaar inderdaad letterlijk voor de voeten... en dan gaan die neurale en biochemische processen gaan, gaan een rol spelen. Ja, en ze dan willen ze op het opeens met elkaar Ze weer. worden anders. Ja. ja, en als je zo'n solitaire bijvoorbeeld... Spreekt, bij een gregaire groep zet... dan zijn ze binnen vier uur, worden ze ook gregaire. Ja, ja, worden ze weer met elkaar gregaire. Maar het duurt ja. over het algemeen een aantal generaties... voordat dat hele proces uh, klaar is. Want nu, hè, nu is dat dan in Egypte... Uh, en Israël is bang dat ze daar naartoe komen met z'n allen. Ja, met de heersende windrichting is uh, richting uh, Israël. Kunnen ze dat zien eigenlijk vanuit Israël? Uh, je kunt ze niet vanaf met een satelliet waarnemen. En dat komt omdat insecten koudbloedig zijn. Dus die hebben gewoon dezelfde temperatuur als de omgeving. En dus dat lukt niet. Uh, dus je moet echt uh, ze waarnemen. En omdat ze, uh, als ze adult zijn, uh, dus volwassen mm -hmm. uh, en vleugels hebben... dan vliegen ze, kunnen ze 100 kilometer per dag vliegen. Dus het is gewoon lastig om ze te volgen ook. Want en... wat, moet je, wat, wat moet je doen uh, he, als, als Egypte of als Israël? Je weet als Egypte nu in het noorden komen ze eraan. Kun je, kun je het voorkomen op een bepaalde manier of maatregelen nemen? Nou, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Uh, dus de enige manier is uh, met insecticide uh, spuiten. Mm -hmm. En uh, dat wordt dus op dit moment gedaan. En dat kan... Uh, ze vliegen dus overdag. S'nachts uh, komen ze ergens terecht. Dan, moet je dan natuurlijk... slapen ze ofzo? zo? Uh, zo zou je het kunnen noemen. Ja, dan ja. rusten ze uit. <laughs> en ja. de volgende dag uh, trekken ze weer verder. Maar je moet dan wel exact weten waar ze zitten. Je moet dus ook de pesticiden, de vliegtuigen, de, de, de, de vrachtwagens moet je klaar hebben met ja. pesticiden. Dus het is een enorme logistieke operatie. Ja. Het is bijna als een, als een leger. Ja, dus dat moet eigenlijk alleen maar als we daar met z'n allen aan het rusten zijn. Het kan niet tijdens het vliegen zelf. Dat kan ook. Maar een aantal piloten die durft dat toch niet aan. Omdat uh, ja, inderdaad die dingen vliegen tegen het, uh, tegen het raam aan. Je ja. kunt dingen niet meer zien of de motoren ja. verstoppen. Nou, ja, en pesticiden oppassen. zijn natuurlijk ook gewoon heel slecht... Hè? Voor, voor milieu, voor andere dieren, ja. voor de mensen, et cetera. Wat men vroeger had, dat was een heel persistent pesticide. Dat was dildrin, dat legde je gewoon in strook in de woestijn... Mm -hmm. En dan accumuleerde dat pesticiden gewoon in hun lichaam. Dus op een gegeven moment gingen die beesten gewoon dood. Mm -hmm. Maar dat spul mag niet meer gebruikt worden, is veel te persistent. Dus men gebruikt persistent wil zeggen dat, dat ze. Het blijft voortbestaan? Het blijft voortbestaan. Ja. En het gaat over uh, in, in ons, als het ware, als we weer dingen eten die. Uh... De, ja, het gaat in ja. de hele voedselketen, dan gaat ja, slechte het slechte uh, zaak. Mag dus, niet meer. dus het is gewoon verboden. En nu gebruikt men contactpesticiden. Maar contactpesticiden, dan moet je dus weten waar die dingen zitten. Dan ja. moet je het bovenop die beesten spuiten. Ja. Maar goed, u zegt eigenlijk zijn ze te laat hè? Als, het, uh, als ze nu pas wat willen doen met pesticiden. Maar wat dan wel? Wat kun nou, je... niet helemaal te laat, want elke keer als ze dus ergens landen. Uh, ja. Dan leggen ze weer eieren. Ja, maar dat is meer het bestrijden dus... als het er eenmaal is. Kun ja. je het ook voorkomen dat er zo'n plaag ontstaat? Nou, heel lastig. Want uh, ja. we hebben zelf in Alexandrië en, en Mauritanië. hebben we samen met de Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie. een aantal proeven gedaan. Waarbij we bijvoorbeeld kiezelsteentjes bij uh, graspollen neerlegden. in een gebied van een paar vierkante kilometer. En nou, de gewasbeschermingsdirecteuren die verantwoordelijk zijn voor die bespuiting... die moesten die dingen dus opsporen. Het was heel reëel nagebootst. Mm -hmm. Nou, ze konden hoogstens de helft terugvinden. Ja, ja. want je, uh, je ziet ze helemaal niet die eitjes van die dieren. Nou, die, die, uh, het is niet de eieren, maar als de eieren uitkomen heb je larven. En ja. die zijn zo ontzettend klein in dat eerste stadium, dat zie je niet. Nee. Plus dat ze niet bij elkaar zitten, wat een ander probleem is. Ze hebben ooit een keer uh, hebben ze dat berekend, dat uh, was 1968... En toen bleek dat er drie, drie miljard sprinkhanen... dus op een gebied van honderdduizend vierkante kilometer zaten. Nou, honderdduizend vierkante kilometer kun je natuurlijk niet gaan bespuiten. Nee. Dat is onmogelijk. Kortom, uiteindelijk... En, maar als je dan drie generaties verder was... dan zaten ze op vijfduizend vierkante kilometer. Maar hoe loopt het dan uiteindelijk toch weer goed af? Want uiteindelijk is het altijd wel weer over. Of bespuitingen. Maar heel vaak, en dat was in 2003 het geval... Uh, toen was in de Maghreb, dus de landen Marokko, uh, Algerije... daar was toen een plaag aan de gang... En uh, toen waren de weersomstandigheden eerder zo slecht. Uh, het bleef ja, zo lang koud dat ze gewoon dood en dan gaan zijn. Goed. En dan, dan, dan gaat het, het, het vanzelf... Uh, de natuur lost het zelf op. Ja. U eet ze ook, hè, springkranen? Ja. Hoe, hoe smaakt het? Uh, die smaken voortreffelijk. Namelijk, uh, hoe kunt u het vergelijken met iets? Uh, ja, het is een... een uh, ik, ik noem het altijd maar een soort chip. Een beetje, want je moet er wat peper bij doen en wat zout. En, uh, maar dan uh, ja, een beetje gefrituurd. Zijn ze lekker knapperig en uh, heerlijk. Ja. U vindt ze mooi, hè, springhalen? Ja, dit is een van de meest fascinerende uh, beesten die ik ken. Op een gegeven moment heeft men een keer gevonden... dat die dingen van Mauritanië naar het Caribe gevlogen waren. Duizend kilometer per dag. Echt ongelooflijk. En hoe kunnen ze dat dan? Nou... Op schepen zijn ze geland. Die schepen werden volledig bedekt onder de sprinkhanen. En dan vreten ze elkaar op, dus dan hebben ze weer nieuwe energie. Of uh, ze landen in de zee en ja, al die springhanen vormen dan een soort eiland. Dan vreten ze elkaar ook op. En degenen die dat overleven, die trekken dan weer verder. Ja, beren interessant. Uh, ik kijk nu totaal anders naar springhanen vanaf nu. Dank okay. u wel. Heel interessant uh, hmm. professor Arnold van Huis, entomoloog, dus insectendeskundige. Uh, en in Israël is in elk geval de bevolking nu gevraagd... om extra alert te zijn op mogelijke sprinkhaan... als ze ze zien moeten, ze onmiddellijk daar melding van maken. Nou... We zijn benieuwd. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van deze woensdagavond. Morgen donderdagavond zijn we er gewoon weer, om acht uur. En op onze site tweedingen.nl kunt u uitzendingen terugluisteren... en ook informatie vinden over onze gasten. En er is ook een gastenboek. Morgen, ik zei het, om acht uur ben ik er weer. En nu neemt BNN Today het van ons over. Willemijn mm -hmm. Veenhoven. Ja, wat worden ja. jouw dingen die jij gaat bespreken? Was jij voor Jim of Jamai? Uh, uh, nou, ik geloof voor, voor, voor geen van beiden. Is dat ook goed? Nee, dat kan niet. <lacht> dat kan niet. Nederland was verdeeld. Je was of voor Jim of je was voor ja, Jamai. Ik, dan, dan meen ik me te dat ik voor Jim was. En ja. jij? Jammer voor je. Wij hebben Jamai. Oh. <lacht> hey, is, uh, dat, precies... is een, dat is een instinker, zeg. <lacht> ja, we hebben, het is precies tien jaar geleden dat de moeder aller talentenjachten... voor het eerst werd uitgezonden. Idols 1 dus. En daar was Jamai de grote winnaar. Hij is vanavond hier. We kijken terug uh, op het kleine jongetje van 16 dat hij toen was. En natuurlijk het laatste nieuws over Michael Bogert. Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen treft geen schikking met 95 patiënten die samen een claim indienden. Volgens het ziekenhuis kleven er te veel nadelen aan hun voorstel om een schadefonds op te richten. Eind vorig jaar werden alle cardiologen in het ziekenhuis op non-actief gesteld. naar aanleiding van een groot aantal sterfgevallen. Voormalig Rabobank-topman Herman Wijfels zegt dat hij nooit iets heeft geweten... van het dopinggebruik binnen de wielerploeg. Volgens Wijfels was de sponsoring van de wielerploeg direct stopgezet... als de directie van de Rabobank op de hoogte was geweest van het dopinggebruik. In Ede willen medewerkers van het ziekenhuis Gelderse Vallei... dat de recente aanpassing van het abortusbeleid wordt teruggedraaid. Het ziekenhuis besloot eind vorig jaar om abortus bij Down-syndroom voortaan mogelijk te maken. Maar de medewerkers hebben daar moeite mee vanwege hun levensovertuiging. Een groep van 20 VN-waarnemers wordt in Syrië vastgehouden door gewapende opstandelingen. Een van de opstandelingen zegt in een filmpje op YouTube dat de medewerkers worden vrijgelaten als het Syrische regeringsleger zich terugtrekt uit het dorpje Jamla. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. Het is deze week tien jaar geleden dat Nederland, ik zei het net al... genadeloos verdeeld was in twee kampen. Team Jim en Team Jamai. Nou, de man die precies een decennium terug aan het langste eind trok... is vanavond bij ons te gast. De winnaar van Idols 1, dus Jamai Lohman. En Michael Bogert die ging vandaag toch met de billen bloot. Hij bleek toch niet alleen maar Rennies en een pakje norit in zijn medicijnkastje te hebben. We praten er zo meteen over door. Wat is er, Luc? Ja, ik... ik... Ja, ik, vind, jij ik, vind, ik, niet, ik geloof het gewoon he? niet. Ik vind het echt schandalige. Jij denkt dat je het hem niet gebruikt hebt. Ja, dan. natuurlijk. Je gelooft hem niet. Ja, nou ja, ik vind het wel prima en, als jullie het allemaal zeggen. Maar ja, ik geloof het echt niet. en Volgens mij ga je dat ook nog even stevig uit de doeken doen. Ik heb doen bewijzen dat, dat hij dus nooit doping heeft gebruikt. Je hebt rekeningen. Dat? Ja. ja. Oké, okay, nee, Niet betaald. <laughs> en er is voetbal vanavond. Uh, Hoog voetbal. Paris saint germain <laughs> tegen Valencia. En Juventus-Celtic in de kwartfinales van de Champions League. Dat is dus spannend. Op radio1.nl slash webcam zie je Robert Meder, zie je Lucky Kink en, en uh, zie je niet uh, Marco Weijers, maar daar, heb, daar praat ik wel mee. Die zit all the way in Haarlem. Marco, goedenavond. Nee, ja. oh, die, ja, kon, die komt met, die is er zo, zo meteen pas. Uh, we, we hebben het al, namelijk over He is tiener, wel. He is wel. tiener fantasy films. Hij is er wel. Oh, Marco, goedenavond. Ja, goedenavond, Willemijn. Ja. Ja. Wat is jouw lievelings tiener fantasy film? Uh, ik denk de Hunger Games. De Hunger Games, ja. Maar zo meteen hebben we het over de, de, eigenlijk de opvolger van uh, de hele Twilight Saga en de Hunger Games. Hè? Namelijk? Uh, beautiful Creatures. Beautiful Creatures. En we gaan eens even kijken wat voor blauwdruk er eigenlijk op, op te leggen is. Hoe je nou precies zo'n uh, tiener fantasy film maakt. En Luc is ook fan. Ja, dat... Ik ben wel een, fan een beetje. Ik heb er veel gezien, ja. Je bent er echt een heel raar beeld van jou vanavond, Luc. Ja, dat geef je. Hij staat achter Michael Ik Bogut. heb gisteren mijn poepdagboek voorgelezen, dus veel slechter kan veel niet meer. Kan ja. niet, nee. Marco, tot zo'n <laughs> beetje. Meepraten op Twitter kan natuurlijk hashtag BNN Today of facebook.com slash BNN Today. En dan kan je het ook over Rob de Meder hebben, bijvoorbeeld. Dat kan kunnen. Is dat interessant genoeg? Ja. Moet ik nu voor het eerst de sport gaan voorlezen zonder Tune? Uh, doe maar. De tune. Goed nee. Goed, laten we het over Michael Boogert gaan hebben. Uh, na alle druk van buitenaf heeft hij dus bekend om doping... Uh, dat hij doping heeft gebruikt. Net bij onze collega's van StuurSport vertelde hij waarom hij de biecht deed. Ik voelde me heel onprettig. Uh, ik had het idee dat ik een soort nationale schietschijf uh, werd. En dat, uh, dat heeft me heel veel pijn en verdriet gedaan. En mijn zoontje zit op voetbal en... Die, ze hebben twee trainers, en als een van de twee trainers op de woensdag of de vrijdag niet kan, dan uh, geven ze Michael Borrit een telefoontje en vragen ze: Hoe kan jij de training overnemen? Ik kom daar gelopen met een kleine mannetje en een ander klein mannetje van acht jaar. Die komt gelijk op me af en die zegt: Hé, hey, ik zag jou gisteren op de TV, je hebt doping gebruikt. Ja, en op dat moment zie ik mijn kleine mannetje met het balletje onder zijn hand staan. En dacht ik: Ja, wat, wat voor kloot situatie ben ik beland. Uh, ja, dat was verschrikkelijk. En daar kwam nog eens bij dat uh, gisteren. Uh, hij ja, dus zelf mij kwam dat er op school ook twee kinderen namelijk die waren gekomen en die hierover begonnen. Dus toen uh, was het voor mij uh, basta. Goed, vanavond en langs de lijn uitgebreid uh, Michael Bogert met alle reacties natuurlijk. Vanavond ook weer Champions League voetbal. Willemijn zei het Turijn verdedigt Juventus een 3-0 voorsprong op Celtic. En in Parijs speelt Parijs uh, Paris Saint-Germain tegen Valencia. En Bas Stichter is uh, deze tweestrijd al een beetje beslist voor beslissing. 2-1 overwinning voor de Fransen twee weken geleden. Ja, in Valencia notabene. Uh, nou ja, le ballon est ronde, zoals ze in Frankrijk zeggen. Dus je weet het maar nooit. Maar daar lijkt het wel een beetje op. Nou is uh, Paris, je zou bijna zeggen objectief beschouwd... gelukkig zo dom geweest om het zichzelf nog moeilijk te maken in die eerste wedstrijd. Namelijk, de ploeg stond met 0-2 voor het niks aan de hand. Het wordt in de laatste minuut nog 1-2. En een paar seconden daarna besluit Ibrahimovic nog een poging te doen... om zijn tegenstander Guardado van de enkels te beroven. Die ging daar behoorlijk hard op staan, kreeg rood. Twee schorsing, die is er dus ook niet bij. Dus nou ja, dan kan het misschien nog. Maar normaal gesproken, ja, als je uitwint, dan ben je door. Normaal Goed. gesproken. Ja. Nou, we gaan het zien. Normalement. Normalement. Over een kleine tien minuten daar de aftrap. Dan hoort die Bos vanzelfsprekend weer. Moskou's Louis van Gaal is zijn voorlopige selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Roemenië bekendgemaakt. Waarbij drie opvallende namen zijn. De Feyenoorders Boetius, Villenia en Mike van der Hoorn van FC Utrecht... die zitten voor het eerst bij de voorlopige selectie. Daarnaast Keren Westie Snijder, Rafael van der Waart en Maarten Stekelenburg weer terug op het lijstje van Van Gaal. En Alex Pastoor is ook volgend seizoen trainer van NSC. Hij heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd. En winstserver Dorian van Rijsselbergen is het niet gelukt om na zijn olympische titel ook de wereldtitel te pakken in de RSX-klasse. Hij won nog wel de afsluitende medal race, maar in Brazilië was dat niet genoeg voor de gouden plak. De Brit Dempsey eindigde in die beslissende wedstrijd als tweede en hield daardoor de voorsprong op van Rijsselbergen. Nou ja, toch nog zilver, toch? Daarom, ja, daarom. jij ja. hey, wilt even... vast nog even over boven ja, te Ja, als je hier nu toch zit. Um, um, nou ja, we hebben het net allemaal gekeken. Um, zenuwachtig die? Wat, wat, wat ja, maakte die ook voor ook indruk weer, op jou? Weer, ook wel weer rustig eigenlijk. Ja, vond je? Ja, hij was wel zenuwachtig. Maar hij paste wel heel erg op zijn woorden ook. Ja, he? heel voorzichtig. En uiteindelijk heel voorzichtig. Hij zei nou niet zoveel, hè? Nee, hij zei nee. heel weinig. Wat ja. mij wel eens opgevallen is dat hij... Uh, toen Kees Jonkin vroeg aan het einde van... Uh, heb je de spijt dat hij niet echt... Dat hij eigenlijk toch ook wel trots was op zijn carrière. Ja. Maar dat hij wel zei, ik heb er spijt van dat ik de cultuur in stand heb ja. gehouden. Ja, dat en kort daarvoor werd hem uh, toch ook gevraagd wie nog meer en wat en hoe en zo. En toen zei hij van, nee, ik ga verder geen namen noemen. Waardoor hij dus spijt heeft van iets wat hij dus nu nog steeds doet. Ja. Ik bedoel, als je spijt hebt van iets, dan denk je toch, dan ga ik geen tweede keer doen? Of? Ja, nou ja, ik begrijp ja, het Ik kan natuurlijk zijn dat hij naam heeft, heeft genoemd bij de hij, dopingautoriteit. Dat ja. hij daar natuurlijk naam heeft genoemd. Ja, maar dat als als heeft hij ook niet gedaan, Want hij. het heeft ook nog invloed, hè. Want als hij wel namen noemt, dan kan, hij, dan kan zijn straflager uitvallen. Als, ja. er, als er gesproken wordt van maar een ja, straf. ja, goed. Bedoel, wat voor straf ja. moet je nog geven? Hij is gestopt. En, uh... Nou ja, weet je hoe dat zit? Ik bedoel, er kunnen natuurlijk nog wat claims komen, net zoals bij Armstrong. Nou, acht jaar is de verjaring, hè. Dus zijn uh, belangrijkste overwinningen zitten volgens mij net daarvoor. Maar goed, het kan natuurlijk wel gevolgen hebben. Ik denk niet dat sponsors enorm uh, in de rij staan... om hem nu op wat voor manier dan ook uh, te gaan steunen. Nee. Of het moet enorm verwateren. Of het moet in, in Nederland echt zo'n ommekeer krijgen... dat mensen nu begrip in één keer gaan krijgen voor... Uh, je hebt natuurlijk ook mensen die daar gewoon wel begrip voor hebben. Nou, dit, dit behoorlijk veel. Als ik ja. een beetje Twitter lees, ja. dan... Uh, nou ja. ja, aan de, de ene kant heb ik ook wel een niet? vorm van Nou ja, als jij uh, alles doet voor je sport... en je ziet om je heen allemaal mensen die uh, op een fiets rijden... Die, dat lijkt dus als op de brommer rijden in één keer voorbij komen... Dan denk je wel van, hoe doen die mensen dat toch? Hij kon dus niet anders, zeg jij. Nou ja, hij kon wel anders, want er zijn anderen die het ook anders hebben gedaan. Maar er gaat een stukje psychologie meewerken, volgens mij. En er zijn ook wel sportpsychologen die zeggen... luister, uh, uh, hij kan wel aan de EPO zijn gegaan... omdat hij denkt dat andere mensen aan de EPO zijn gegaan. Maar misschien hadden die andere mensen wel veel meer talent dan hij. En dan heeft hij gedacht, ik heb iets nodig om harder te gaan fietsen. En dat moet dan maar EPO zijn. En is het de werking bij hem van die EPO zo minimaal... en dat het meer een psychologische zaak is. Dat hij daardoor een, een, een soort van boost krijgt van meer vertrouwen... waardoor hij harder is gaan fietsen. Interessante gedachte. Even een uh, opvallend dingetje. Danny Nedersen heeft natuurlijk laatst uh, zijn bekentenis gedaan. Die heeft gezegd dat um, in 1996... Jan Raas, Jan Raas, de, ja, de ja. rabo-renners aanzetten tot dopinggebruik. Bogert, die zegt er dan weer dit over. Het eerste is dat ik absoluut niet bij zo'n gesprek aanwezig ben geweest. Uh, Danny heeft dat gezegd, dat ik daarbij zat, maar dat is absoluut uh, niet waar. En het tweede wat ik hierover kan zeggen is dat uh, Jan Raas... mij nooit en ten nimmer heeft aangezet uh, tot het gebruik van doping. Hm. Dat is dan wel een beetje raar. Dat ja. hij het ene zegt en nee, het andere. Ja, ze hebben allemaal gelogen, dus wie moet je dan, wie moet je dan geloven? Wie moet je... Wie ligt het best? Ja, ik weet het echt niet meer. hoor Je moet geloven. Hoe gaat dit nu aflopen? Wat, <kwijnt> wat, wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, ik bedoel, uh, de, de journalistiek heeft natuurlijk goed zijn werk gedaan. Dat mogen duidelijk zijn. Niet alleen de NW, maar alle, alle, wielen, hè, alle journalisten die er nu op zijn gedoken... Mm. die hebben natuurlijk prima hun werk gedaan. Ja, nou, uh, ik denk vind vind ik. dat er wel anderen zijn die daar anders over denken. Nou ja, dat, nee, maar op, Uiteindelijk bedoel je. Die beerput bleef gesloten. Op het ja. moment dat die beerput een beetje open ging... zijn er natuurlijk heel veel mensen opgedoken om te zorgen dat die beerput verder werd opengetrokken. Je kan ook denken, waarom is het al die journalisten niet gelukt om hem eerder te laten praten? Ja, maar goed, als iemand, ik heb het zelf ook bij de hand gehad. Ik heb ook een wielrenner wel eens een keer gevraagd, heb je doping gebruikt? Als die wielrenner nee zegt, wat moet ik dan verder nog? Je, je gut feeling volgen en gaan graven. Ja, en dan? Je, weet, je ziet nu zelf, uh, wat Bogert zegt, ik kom uit een, uit een gesloten cultuur. Ik, ik, ik heb er wel spijt van dat ik die cultuur gesloten heb gehouden. En nu doet hij het nog. Dus je moet nagaan hoe gesloten die cultuur was. Je, ik heb het idee dat je echt persoonlijk een beetje aangevallen nee, hebt. Nee, helemaal niet. Dat nee, niet? Helemaal niet. Ik ben ook geen wielerverslaggever. Uh, <tot> dat alleen, dat maar het alleen, Nee, maar ik vind het heel erg knap wat ze nu boven tafel hebben gehaald. Goed. En uh, het la, de laatste ja. is, is uh, nog niet boven tafel. De komen ochtend. Dat meer. Dat wilde ik denk. vragen. Er komen er ja. nog meer. Ja, denk ik ja. wel, ja. Snel ook. Ja, ik heb geen aanwijzingen dat dat gaat gebeuren. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk een paar mensen die echt moeten gaan praten. Het uh, krijgt zijn vervolg. Ik neem aan dat er iets een paar minuten in Langs de Lijn... aan dit onderwerp worden besteed. Ja, echt het einde, geloof ik. Ja, oké. Okay. <laughs> Gaan we zien. Robert Meijer straks na het in Langs de Lijn. Ah! Lena, we dansen? Nou, nah, nee. Nee? Oké. Okay. Ga weer. comeback was dat, hè, geloof ik, van uh, Kim Wilde en ja. Nena. Any, any place, anytime, anywhere. Weet je waar we dat aan ook denken, Luc? Ik uh, heb ooit, uh, toen ik veertien was, toen deed ik mee aan de MR-verkiezingen op school. En toen had ik een slogan bedacht. Anytime, anyplace, anywhere. Willemijn in de MR. <laughs> Goed gevonden. <laughs> Tweede werd ik. Nou, ah, toch niet al aardig, vond ik zo. I like you. You don't know anything about me. My familie is different. You witch. We prefer the term caster. Ja, het begon met de succesvolle Twilight films. Toen uh, kwamen de Hunger Games. En sinds dit, dit weekend is er weer een nieuwe tienerfilm bij. Namelijk Beautiful Creatures. En het zijn allemaal fantasyfilms met, met vampieren, weerwolven, magie. Tienerfilms. Maar Luc kijkt ze ook. Ik, ik heb er een paar gezien. Je hebt er een paar gezien. Je <lacht> moet toch weten waar het over <lacht> ja, gaat. Tuurlijk, jou Ja, die ja al, die, al, die boeken zijn allemaal, al die films zijn gebaseerd op boeken. En zijn eigenlijk vooral bedoeld om heel veel geld uit de zak van puberende jongeren te kloppen. En uit Luc dus. Marco Weijers <lacht> is filmkenner van de Telegraaf. Goedenavond. Dag Willemijn. hoi. Even in het kort: The Beautiful Creatures, waar gaat het over? Uh, het, het is een, uh, eigenlijk het omgekeerde verhaal van uh, Twilight. Uh, nu is er een, een, een doodnormale jongen die uh, in een doodzaaid dorpje woont. Ergens in het zuiden van de Verenigde Staten. Uh, en hij krijgt een, uh, een bijzonder meisje bij hem in de klas. Er gaan uh, allerlei geruchten over haar de ronde. Maar hij vindt het alleen maar interessant. Het uh, gerucht gaat dat ze zich bezighoudt met, uh, met hekserij en magie. Uh, en dat blijkt ook zo te zijn. Hm. Um, en uh, ze smachten naar elkaar. Daar komt het op neer. Ja, dat laatste is belangrijk. Daar komen we zo meteen op. Uh, die, die Twilight filmserie is net klaar. Hè? Die vijf films hebben waanzinnig veel geld opgebracht. Ik geloof meer dan 3 miljard dollar. Ja, 3,3 miljard zelfs. 3,3 miljard niet geloven. Die, die nieuwe Beautiful Creatures film, wordt dat net zo'n zo, zo klapper? Nee, en dat is niet omdat het een, een slechte film is, maar omdat de film de, de, de fans van zich vervreemd heeft. Uh, er Want? zijn heel veel, heel veel fans van de boeken. Ja. Um, en die willen eigenlijk gewoon het boek terugzien op het scherm. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben uh, uh, uh, er een, een betere film gemaakt, maar niet het boek gevolgd. Ja, en dan worden de fans boos. En of het maakt niet uit of het een betere film is, dat willen de fans niet, zeg jij? Nee, de, fan, de fans willen het boek. Ja, de fans willen het boek. Um, die, die films worden over het algemeen vrij slecht beoordeeld, hè? Um, Twilight volgens mij ook. Het ook niet al de beste recensies. Um, de Hunger Games weet ik even niet, maar... Deze geloof, geloof ik ook niet heel erg. Hoe komt dat dan? Terwijl die tieners er de, dus van de smullen. Nou, de Hunger Games werd eigenlijk wel heel goed uh, ja, uh, gerecenseerd. Ja, um, Beautiful Creatures is ook iets beter dan eigenlijk de Twilight-films. Ja, de Twilight-films waren gewoon dodelijk saai. Er waren uh, twee tieners die naar elkaar smachten en dat deden ze uh, vijf films lang. En dan kwam er af en toe een weerwolf langs en af en toe een vampier. En echt na vijf films was dat volledig uitgekoud en doodgezogen. Ja, daar, daar was eigenlijk geen eer meer aan te behalen. Zeker voor recensenten, niet die ja, die vielen al na vijf minuten in slapen. Ja, ik, ik, heb, ik heb zondag de laatste film gekeken van de Twilight-zaken. Uh, heb, heb je genoten? Nou ja, en gebeurt echt helemaal niet zonder een plot te verklappen. Maar dat gebeurt dus echt in die hele film. Echt gewoon, nou ja, hoe lang duurt die twee? Ja, er wordt twee, heel, veel, heel veel smachtend gekeken. Ja. Is dat opgevallen? Ja, en je wordt ook een beetje zat van die blik van die jongeren de hele tijd. zo. Maar goed, echt echt daar, daar scheiden zich de, dus de tieners van Luc. Dat is mooi <laughs> ja. Dit is mooi ja. om te zien hier. Ja. Gelukkig wel. Hè? Ja. Gelukkig wel. Um, maar goed, het is over het algemeen dus een, een super um, waanzinnig succesvol genre. Die, die fantasy tienerfilm. En het is eigenlijk opgebouwd uit een aantal ijzeren wetten. En jij hebt even voor ons... Ja, eigenlijk de drie belangrijkste ingrediënten op een rijtje gezet waar, waar zo'n film noue aan voldoet. Dit is de eerste. I like watching his sleep. It's kind of fascinating to me. I just want to try one thing. Ja, ik, ik dacht, ik laat hem even helemaal uit. Veel gezuchten veel, en gesteun is, gezucht, hè, is. Ja. is je opgevallen? Ja, ja ik, ik val er wel voor. Dit, dit is dus het gesmacht. Er moet gesmacht ja. worden in die ja. films. Ja, er moeten er moet, er moet, er moet sprake zijn van, van een liefde met obstakels. Het moet onbereikbaar zijn. Ik bedoel, sinds Romeo en Julia uh, uh, werkt dat al. Van het, uh, het, het, het moet vooral moeilijk zijn. Ja. Uh, en dan, uh, uh, ja, ik denk dat heel veel titers zich daar misschien in herkennen. Een onbereikbare liefde. Die jongen die eigenlijk uh, het, het vriendinnetje is, uh, het vriendje is van je vriendinnetje of zo, waar je niet aan mag komen, maar het stiekem toch wil. Het is natuurlijk niet alleen voor tienerfilms. Dat zie je natuurlijk in elke romantische comedy tot uh, aan uh, ja maar 8, hier reken, 8 tot 88. Hier, hier rekken ze het wel echt heel erg. Het gaat maar door. Echt... Het blijft ook maar onbereikbaar allemaal en er komt geen eind dan. Uiteindelijk krijgen ze elkaar, neem ik aan. Uh, ja, dat, het... dat mag je niet nou, nou verklappen, hè? Ik zeg niks. Ja. Oh, ja. <laughs> Goed, nummer twee. Nog iets wat uh, zeker in zo'n film altijd zit. I know what you are. Your skin is pale white and ice-cool. Don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. Ja, volgens de ijzer, ijzeren wetten van een tiener fantasy film. Wat moet er in een magische wereld moet het zich afspelen? Met, met bovennatuurlijke karakters. Ja, aan de ene kant moet de film een, een, een voet steviger in de realiteit hebben. Dat maakt het herkenbaarder. En aan de andere, andere kant moet, moet je, je fantasie volledig de vrije loop krijgen. Uh, ook tieners dromen graag weg. en uh, Zo'n film helpt daarbij. Terwijl ik, ja, goed, misschien ben ik mijn tienerschap heb ik het overgeslagen. Maar het moet toch juist een beetje realistisch zijn. Dan kan je erin meegaan. Luc, wat hoe zie jij dat? Nou ja, dat, ik vind dat ook wel, en dat vond ik als tiener zijn ook. Maar bijvoorbeeld in die laatste Twilight-film, dan heb je een, heb je een, dat, dat speelt zich af in een, een totaal normale wereld met auto's en vliegtuigen en alles erop en eraan en zo, en dan komt er toch in die film een Indiaan helemaal in zijn blootje, half half naakt aanlopen op een besneeuwde plaats en dan denk ik van waarom komt die man gewoon lopen? Pak lekker de bus. Uh, dat, ja, dat, dat is dat, dat dat klopt dan niet helemaal. Het moet een beetje onlogisch zijn. Het eigenlijk... moet een beetje onlogisch zijn, ja. ja. De fa fans, de fantasie kant en de realistische kans dat hoeft niet echt met elkaar, dat hoeft niet per se te overlappen. Maar Het nee, is, is, is niet helemaal waar. Uh, als het goed is gedaan, zoals bijvoorbeeld bij de Hunger Games, dan uh, uh, moet een, een wereld totaal fantastisch zijn en binnen de, de, de, de wetten van die wereld wel kloppen. En wat dan dus wel werkt bij, uh, bij de Hunger Games, ja, dat daar heb je inderdaad die indiaan bij de Twilight en uh, daar uh, haken wij op af. Yes. Oké, okay, en dan de laatste wat er zeker in moet zitten. Nou, uh, oh, ja, yeah. dat dat ik dacht dat er komt nu nog een uh, quote, maar dat was niet nee. zo. Nee, uh, dat, is, dat is volgens mij dat um, het begint, dus dat inderdaad het, uh, het boek goed gevolgd moet worden en ja. dan vervolgens worden de, de hoofdrolspelers, als het goed is, omhelst en dat zag je bij uh, Christen Stewart en Robert Pattinson van, uh, van Twilight, ja, dat uh, zijn totale sterren geworden. Ja, die, die, die uh, van de een op de andere dag uh, hadden ze geen leven meer. Uh, al die meisjes uh, uh, identificeerden zich met Chris Stewart en uh, ja, en die, die, die, die zwijmelden volledig voor Robert. Robert Pattinson. En, uh, uh, nou ja, uh, of je, oftewel, je moet de, de hoofdrolspeler willen zijn... of je moet er enorm kunnen geilen, of het liefst alle twee. Daar komt ja, het op ja dat, dat, dat, dat werkt wel. En dan, wat er dan gebeurt is dat, uh, dat zo'n film een soort uh, uh, vliegwiel op gang brengt. Eerst heb je de, de fans van de boeken. Uh, die gaan naar de film, die uh, maken iedereen enthousiast... nemen hun vriendjes en vriendinnetjes mee. En dan uh, brengt de film zomaar, zoals bij die Twilight-films... per stuk uh, 700 miljoen op. Beautiful Creatures dus. De laatste aan de lood van de fantasy tienerfilms. Um, wordt niet zo'n succes, zeg jij, maar misschien een miljardje. Hè? Nou, nee, nee echt, echt niet hoor. Op, op dit moment uh, ziet het er echt wel uit dat die film wel zijn geld opbrengt. Pak en beet. Misschien uh, max uh, 80 miljoen dollar. Uh, maar niet het succes van uh, Twilight, uh, 700 miljoen dollar. Luc, je hoeft hem niet te zien. Nou, ik ga ja, toch, ja, ja, <laughs> toch kijken. Ja, hoor. Marco Weijers, dank je wel. Graag gedaan. Zo meteen hebben wij natuurlijk veel voetbal. En we kijken hoe het nou verder moet met het ouderwetse wachtwoord. Nu hackers steeds slimmer en snoder worden. Dat hoor je allemaal na Tine. Volgens Volg ons op Twitter, hashtag BNN Today. Zelfs nu meteen voetbal. Bas Diggler? het is spannend of niet? Och, het is ongelooflijk spannend. Nee het valt heel erg mee. Het is 0-0. <lacht> Paris Saint-Germain, Valencia. Valencia thuis verloren van Paris met 1-2. Dat betekent dat de Spanjaarden gewoon twee goals moeten gaan maken in Parijs. Voorlopig hebben ze nog niet echt een kans gehad. Parijs, eh, Paris Saint-Germain heeft twee hoekschoppen mogen nemen. Nu ook al de tweede hoekschop aan de andere kant. Zo gebeurt er wel links en rechts wat, maar echt de grote kansen heeft dat dus nog niet opgeleverd. Dat wordt bij Paris Saint-Germain van de Bank allemaal goed in de gaten gehouden door onze landgenoot Gregory van der Wiel. Die zit daar bijna altijd en dus ook nu, terwijl er een hoekschop komt van Valencia. Die bal wordt uit de doelmond weggekopt en blijft wel op de penalty hangen. Dan moet Alex er naartoe. de oud PSV, dat doet hij eigenlijk naar behoren. En daarmee is de bal het strafschopgebied weer uit. Maar wordt wel opnieuw ingebracht en dan door Soldado uit de draai geschoten. Maar die raakt de bal niet goed en schiet hem hoog over. Uh, Van der Wiel heeft wel een vrij uh, bekende buurman nu op de bank. Dat is misschien leuk. David Beckham. De vraag is, gaat hij nog invallen? De kans is groot. De nieuwe ster natuurlijk bij uh, Paris Saint-Germain. Geld speelt daar geen rol. En dus ook maar Beckham. Maar dus niet in het basiselftal. En dus Van der Wiel ook niet. Paris saint germain Valencia het is 0-0 na 8 minuten. En ik meld ook even dat de tussenstand bij Juventus Celtic is ook 0-0. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Kleine volgelingen van me. We hebben Jamai Loman vanavond in de studio. Dat is Jamai van uh, Idols. Hè? Tien jaar geleden deze week alweer. Waar was jij toen Jamai Idols won? Jamai Loman, al een decennium lang een idol. Ik was denk ik gewoon op de bank voor de tv. Ik was uh, op Jim uh, aan het stemmen, volgens mij. <laughs> nee, heb je serieus gestemd? Jij zat in team Jim. Ik ja. zat in team Jim, maar ook vooral omdat mijn familie in team Jim zat. En anders <laughs> Jij zat met je hele ze... familie te ja. kijken. Ja, is er een cultureel bepaald iets? In Werkhoven waren wij allemaal voor uh, team Jim. Jamai heeft gewonnen. Ik alle huisvrouwen op hem hebben gestemd. Ik werd vroeger altijd voor... De... Davy uitgemaakt. Ja, nee, voor Jamai. <laughs> ik was ook wat bollig. Was dat dan een scheldwoord, Jamai? Mm, nee, het was meer dat mensen hier op straat... Uh, step Riders! Right we gingen naroepen. Is de carrière van Jamai nou beter dan die van Jim? Is toch een beetje Beatles of Stones. Jij, Jim of Jamai op dit moment? Ja, vroeger toen, hè, maar dat was in je homofiele puberperiode... stemde je op Jim. Wie zou je nu kiezen? Ik denk dat Jamai echt wel succesvoller is nu. Maar Jim heeft er lekker de wijf. <totstuken> <totstuken> Daar heeft hij ja, gelijk in. Ja, ontegenzeggelijk waar, lijkt mij zo. Of ja. ben je weer veranderd, ben je weer de andere kant op? Dat kan natuurlijk. Nou ja, nee, als jij hè? dat wil, dan heb je een leuke scoop. Maar uh, nee... Dat zou wel. Dat, dat zou, dat, ga je, je hebt nog een uur om te bedenken. Ja, of je uh, misschien okay, denkt okay, van okay. de andere kant. Uh, nou, ja. we gaan het ook over voetbal hebben. Dus, uh. <laughs> stel, zelfs meteen. Je hoort uh, Jermay Loman. Jermay, gaan we zo meteen mee praten. Het is tien jaar na Idols. Hou je een beetje van uh, voetbal? Uh, ik vind het een gezellige sport. Uh, ja. ja. Nee, ik denk <laughs> dat, we gewoon, dat jij vanavond gewoon homo blijft, denk ik. Ja, Parijs, Germain, Valencia, Bas Dichler. 0-0 in een gezellig stadion in Parijs. Paris Saint-Germain, Valencia. Na tien minuten voetballen, nog niet al te veel kansen gezien. Wel al vijf hoekschoppen. Waarvan de laatste zo even voor Paris Saint-Germain was. Waarbij Alex, de oud-PSV'er, in botsing kwam met een ploeggenoot. Maar dat viel uiteindelijk allemaal mee met de schade. En Paris eigenlijk makkelijker voetbalt. Nu met een mooie combinatie weg is aan de rechterkant van het veld. Er wordt ook wel geschoten. Maar de bal is eigenlijk vrij eenvoudig. Voor de doelman om hem zelfs maar naast te kijken. Guaita kan dat uh, laten lopen. Omdat het schot van Lucas een meter of twee, drie voorlangs gaat. Het was in ieder geval iets. Want uh, ja, je kan ook zeggen, Paris hoeft niet zo. Laat Valencia maar komen. Die hebben de opdracht om twee goals te maken. En dan kan Paris de, bar, de kat een beetje uit de boom kijken. Ik vind overigens niet dat ze dat doen. Want daar waar het mogelijk is, proberen ze wel de bal in de ploeg te houden. En ook de helft van de tegenstander op te zoeken. En liggen dus wat boven in die eerste tien minuten. Terwijl nu met een lange trap van uh, de doelman... Valencia de helft van uh, Parijs bestormt. Daar vervolgens Soldado de bal probeert door te koppen... op mensen die dan vanaf het middenveld moeten komen. Albelda was er daar één van, maar die komt niet bij de bal. Overname van Pastoren. Ja, het mag wat kosten. 40 miljoen hebben ze er ooit voor betaald. En nu uh, neemt hij een risicootje door eigenlijk terug te lopen met de bal aan de voet. Noem het uit, maar het lukt allemaal. Op het moment dat hij na een korte combinatie de bal weer krijgt... krijgt hij een tikje van achteren. En mag er een vrij schop volgen voor Paris Saint-Germain lijstaanvoerder in Frankrijk, daar staat de ploeg bovenaan. Twee punten boven Lyon. En de tegenstander Valencia, dat is eigenlijk altijd een subtopper geweest in Spanje. Dat is het strikt genomen nog steeds trouwens, maar ze staan vijfde. Dat is eigenlijk een klein beetje onder de stand van Valencia. De nummers 1 en 5 van Frankrijk en Spanje dus tegen elkaar in de wei. Het is na 12 minuten nog 0-0. Luc, snel, dat gaan we doen. Zometeen, ja, zometeen uh, over dus die schandalige beschuldigingen <laughs> over Michael Boog. Het was gezegd dat die doping zou hij ja. hebben gebruikt. Ik geloof er natuurlijk helemaal niks van. En ik heb bewijs dat het niet zo is met de mij. Zometeen na 9 uur. En zometeen meer van Jamai en meer van Elger, internet-expert van de NOS. We gaan kijken naar wachtwoorden. Hopeloos ouderwets. Toch? Ja, dat ja. moeten we echt vanaf. Dat moeten vanaf. Dat zo, eerst de nieuws. E en. En. Kort op Radio 1, zaterdagavond om 7 uur, Leren Divisie, RF1 PSV. De hele beste bal. Heracles, NEC. Daar komt de aanloop, de stop van pas weer, niet goed ingeschoten. Willem 2, VVV. Weeging van Willem Jans, de bal klaar, komt de 3-0. En op kort voor 9, AZ, Adol. AZ, 2-0, prachtige doel. NOS, langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.